Van 4 uur. Raymond Seré met het NMS-journaal. Volkswagen gaat flink inzetten op elektrische auto's. Het bedrijf wil voor 2025 meer dan 30 verschillende modellen op de markt brengen. Volkswagen hoopt daarvan 2 tot 3 miljoen per jaar te gaan verkopen. Bijna een kwart van de totale verkoop. Volkswagenchef Matthias Müller zei tijdens de presentatie van de nieuwe strategie dat ze niet meer alleen auto's willen ontwikkelen en verkopen, maar wereldleider worden in duurzame mobiliteit. Volgens Müller gaat het om het grootste veranderingsproces bij Volkswagen ooit. Hij hoopt met de nieuwe aanpak het bedrijf uit het slop te trekken na het dieselschandaal. De voice recorder uit de cockpit van het neergestorte toestel van Egypt Air is gevonden. Verschillende persbureaus hebben dat gehoord van het onderzoeksteam. Gisteren meldde Egypte al dat het grote delen had gevonden van de Airbus A320 van Egypt Air... die op 20 mei van de radar verdween. Het vliegtuig dat in de Middellandse Zee stortte was onderweg van Parijs naar Cairo... Aan boord waren 56 passagiers en 10 bemanningsleden. De oorzaak van de crash is nog steeds onduidelijk. In eerste instantie waren er berichten over een explosie aan boord... maar dat werd later tegengesproken. De Duitse politie controleert bij de grens met Frankrijk om te voorkomen dat er hooligans naar Parijs gaan. Daar speelt Duitsland vanavond de EK-wedstrijd tegen Polen. De politie is bang voor rellen en zegt dat er al hooligans zijn tegengehouden. Ze kwamen uit de buurt van Dresden en waren met bivakmutsen op weg naar het EK. Een Britse parlementslid van de Labour-partij is neergeschoten en neergestoken. Het is de 41-jarige Joe Cox, die nu iets langer dan een jaar in dat lagerhuis zit. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een ooggetuige zegt dat ze na een lezing twee ruziende mannen uit elkaar wilde halen... en dat dat uit de hand liep, maar dat is nog niet bevestigd. Het incident gebeurde in een plaats bij de stad Leeds. En dan het weer. Steeds meer bewolking. Verspreid wat buien. Het kan plaatselijk flink doorregenen. Het is 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten buien. Zondag wordt het droog. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad levert eigenlijk alleen de file op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar veel verdraging op. Tussen knop het Rotterpolderplein en Beverwijk staat 5 kilometer. De rijstrook is dicht.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 Een hele goede middag luisteraars, donderdagmiddag, dus Muziek Boulevard Live op ZFM. ZFM is te ontvangen via frequentie 106.9 of kanaal 40, maar ook op internet www.zfmlive.nl met een kijkje in onze studio. Met om kwart over vier het gedicht van de week en om half vijf de column van Mandy Schorel.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 Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier en de techniek is in handen van Ronald Kraaienstein.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 Tight garantie for gezellig. Ai, Hide, Hide, Hide, Hide, Hide, chef, Hide, Hide, Hide, Hide, Het gedicht van vandaag is een gedicht van Mandy Schoorl uit de gedichtenbundel Ego Blosjes. Bellenblaas. Het gezicht van een kind, uitgelaten blij... als de bel elastisch opblaast... tot een fragiel ballonnetje. Regenboogkleuren, weer kaatsen... in de geblazen bel... door het zonlicht dat haar omarmt. Een groots miniatuur, uitzicht... Ingekapseld in de bel, als caviar voor de vergevorderde schilder. Beautiful De vereniging De Wurf toont op vrijdag 17 juni van 3 tot half 6. kleding van rond de 1875. Van een werk- en een vissersvrouw, een omroeper, een visloper en een garnaal- en een schelpenvisser en nog veel meer. Ook de kleding van een burgervrouw is te zien. Met bijbehorende sieraden en verteld wordt hoe die vroeger werden gedragen. De kledingschouw vindt plaats in Bibliotheek Zandvoort. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig en de intree is gratis. De locatie is Bibliotheek zuid Kennemerland, Louis Davis Carré nummer 1. Telefoonnummer 023, 511 5300 en een website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl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 is een creatief concert. Dit type concepten moeten zo min mogelijk worden beperkt... door tijdverslindende regels en bureaucratie. Veel is dit weekend dan ook mogelijk... zolang er geen risico's zijn voor bijvoorbeeld de veiligheid. Ook partijen van buitenaf mogen meedoen aan het pub weekend in Zandvoort. Een evenementsvergunning in dit weekend is voor aangemeld... en goedgekeurde initiatieven niet nodig. De Zandvoortse Horeca mag zelf weten... hoe laat zij sluit in de nacht van zaterdag op zondag... En de winkeltijden worden het gehele weekend losgelaten. En de Zandvoort als gastheer? De georganiseerde weekend is bedoeld als achteraf om Zandvoort in de kijker te spelen. Als de plek om je tijdelijk de winkel, evenementen of initiatieven heen te brengen. Met andere woorden, when it's hot, it's here. Na dit weekend is het de bedoeling het dat pop-up onderdeel wordt van een straatbeeld in Zandvoort. Zandvoort wil zijn profileren als gastheer. Daar is iedereen bij nodig: inwoners, ondernemers vastgoedeigenaren en de gemeente. Uiteindelijk moet pop-up ertoe leiden dat Zandvoort aantrekkelijker wordt voor initiatieven van interne externe partijen. Ook dit jaar kan er gestemd worden op je favoriete idee via www.popupzandvoort.nl. Het initiatief van de meeste stemmen krijgt voor maximaal 3000 euro een compensatie in de kosten van het evenement. De nummer 2 krijgt maximaal 2000 euro en de nummer 3 uiteraard 1000 euro. Op dus naar een fantastisch pop-up weekend in Zandvoort. De website is popupzandvoort.nl pop-up weekend en dat is in het centrum. Zie. Van de week. Verandering. Haankuikens worden gedood nadat ze uit het ei zijn gekomen. Ze leggen geen eieren en hebben amper vlees om hun lijf en daarmee geen bestemming in de pluisveeproductie. Jaarlijks worden 40 miljoen van deze eendagshaantjes gedood. Ik krijg direct weer visioenen, na mijn puberjaren. De moeder van mijn toenmalige vriend had een kleine hond die altijd van die dode kuikens te eten kreeg. Ik dacht dat mijn dierenhart daar brak. Zo'n zwabberig, mager donsje werd in die tijd levend in een soort plastic zak gedaan, waarna deze vacuum werd getrokken. Gewoon een brute verstikkingsdood. Ik had toen al medelijden met ze. Maar ik deed niets dan alleen zeggen hoe vreselijk zielig ik het vond. En wat kon ik doen? Het roept enorme maatschappelijke weerstand op. Maar tegenwoordig zijn ze nog steeds op zoek naar alternatieven. Na zoveel jaar nog geen strop, verandering of andere oplossing. Of de gruweluitzending vorig jaar over het levend plukken van de Angora-konijnen. Ik krijg die kokhalzende beelden niet van mijn netvlies. Toch gek dat mijn strijdlucht zich niet ontpopt, als ik het dagen erna niet meer zie. Er valt zoveel op te komen voor. Soms krijg ik het idee dat bemoeienis ermee het alleen maar heftiger maakt. Maar als er nooit een tegengeluid komt, dan zal verandering stil blijven staan. Raken we uitgeblust door het strijden... omdat we het idee krijgen dat het er allemaal niet toe doet? Tegen dierenleed, als ook tegen aanslagen. We kunnen bijna geen nieuwe week meer starten zonder drama. Nu Orlando, 49 mensen omgebracht door een enkele schutter. Terreur of haatdaad, het maakt geen verschil. Het gaat om de daders, die we vooraf niet schijnen te kunnen doorgronden... Dat is het waarschuwingsbord met uitroeptekens. Het zou zomaar je buur kunnen zijn. Moeten we ons erbij neerleggen dat dat gebeurt? Is loslaten, zelfs in deze situatie, het verlossende woord? Zolang de mens geen respect kan opbrengen voor het leeft en gevoel heeft... valt er nog veel te veranderen in deze wereld. De vraag is alleen hoe. Mandy Schorel. I'd like to stay in. Zomerfeest Skip, 18 juni van 2 tot 5 uur. Op zaterdag 18 juni van 2 tot 5... zijn alle kleine kinderen, tot ongeveer 6 jaar... met hun papa's, mama's, opa's, oma's en andere aanhang... van harte welkom op het Zomerfeest van Pippeloentje en Pluk. Zoals ieder jaar wordt dit weer groots aangepakt. Achter Pippeloentje op de burgemeester Nijmanlaan... begint een spelletjesroute die verder gaat... door een deel van het park. Het feest heeft als thema... Zingen met kip in de zomer in. Wanneer je de route volgt... kom je langs allerlei bekende kinderliedjes... waar leuke activiteiten gedaan worden. Psst, bij een bruggetje met een krokodil... staat een politievrouw. Ze deelt bonnen uit. Dan kun je van, naar van het bos naar het olifantje... schoonmaken bij opa bakkenbaard, Roodjes smeren bij beren. schapenberg plakken met echte witte wol. En nog veel meer. Het zomerfeest staat borg voor een hele gezellige middag en is gratis toegankelijk. De locatie is Pimpeloentje, Burgers-Nabijlaan Na 101. Telefoon 023 5713 665 en de website is www.pimpeloentje-pluk.nl Dit is ZFM.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 Cause it all comes down to the south.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 Coming home. Heeft de koning een paspoort en moet hij dat laten zien als hij op staatsbezoek gaat? Ja, koning Willem Alessander heeft een paspoort. Maar moet hij dat altijd laten zien als het in een regeringsvliegtuig stapt? Uiteraard moet hij dit paspoort, net zoals iedereen, desgevraagd kunnen tonen wanneer hij internationale reisbewegingen maakt. Laat de Rijksvoorlichtingdienst weten via een e-mail. Goed, al blijft het woordje desgevraagd opvallend. Of hem altijd zijn paspoort wordt gevraagd, weten we nu nog niet zeker. Grappig genoeg staat er in het paspoort gewoon vermeld... dat het is uitgegeven in de naam van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden. De naam van hemzelf dus. Of het is nog niet uitgegeven in de regeerperiode van zijn moeder... dan staat er Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden. Er is geen afwijgend paspoort voor de koning, dat het RvD. Reisdocumenten uit andere landen heeft Willem-Alexander niet... Koningin Maxima heeft er in ieder geval wel twee nationaliteiten. Haar geboorteland Argentinië heeft de regel dat je die nationaliteit niet kunt laten vallen. In 2001 nam Maxima ook de Nederlandse nationaliteit aan. Of zij nog een geldig Argentijns paspoort heeft, dat is niet bekend. ja ...Cycling Zandvoort van 18 juni en 19 juni. Medio juni staat C circuitpark Zandvoort geheel in het teken... ...van Cycling Zandvoort, een bijzonder fietsevenement Voor zowel recreatieve wielrenners als voor families... ...mountainbikers en andere fietsliefhebbers... ...is er veel te zien en veel te beleven. Het telefoonnummer is 023 5740740... ...en het e-mailadres is info at cyclingzandvoort.nl. De website kan niet op www.cyclingzandvoort.nl en de locatie is Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. We come on this Het volgende uur zijn we graag weer bij u terug. Van ZFN. Via de kabel op 104.5.